In Brussel wordt nog steeds onderhandeld over Griekenland. Er ligt een compromisvoorstel waar de regeringsleiders van de Eurolanden het overeens moeten worden. Rond zes uur werd een pauze ingelast en die zou worden gebruikt voor een laatste ronde van overleg. Details over het compromisvoorstel zijn niet bekend. De grootste struikelblokken zouden de rol van het IMF zijn en de 50 miljard euro aan staatsbezittingen die Griekenland in een Europees fonds zou moeten starten. Premier Rutte eiste vannacht onder meer garanties dat afgesproken hervormingen daadwerkelijk worden doorgevoerd. Jongeren die een opleiding hebben afgerond aan het hbo... hebben iets meer kans om een baan te vinden dan in eerdere jaren... blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Bij het mbo ligt dit anders. Jongeren van het mbo die meer op school hebben gezeten... dan stage hebben gelopen, komen nog moeilijker aan de slag. Voor scholieren die voornamelijk stage hebben gelopen... is de kans op een baan iets beter. Op een dancefeest in de Vlaamse badplaats Blankenbergen zijn twee Nederlanders opgepakt die ecstasy en cannabis bij zich hadden, die ze wilden verkopen. De twee hadden ongeveer 70 ecstasypillen bij zich. De twee werden opgepakt op het festival Beachland, dat het weekend werd gehouden op het strand van Blankenbergen. Ze blijven voorlopig vastzitten. In Afghanistan is onduidelijkheid over het lot van een lokale IS-leider. De autoriteiten zeiden dat hij bij een drone-aanval van de Amerikanen is omgekomen, maar IS ontkent dat. Op een van de websites van de terreurbeweging is een audioboodschap van de man gezet. Het is niet duidelijk of dit daadwerkelijk de stem van de man is. De leider is een overgelopen Pakistanse Taliban-strijder. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd wat regen of motregen. De zon breekt nauwelijks door. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw grijs met wat regen. Later vanuit het noorden ook af en toe zon. Later in de week meer zon en warmer. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Nee. Zee. Zandvoort en de Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort op zaterdag. ...van Zandvoort op Zaterdag bij CRM. Je de zoekmachine, dat was madden. Het is even na twee uur een goedemiddag. Welkom bij Zandvoort op Zaterdag. Albert-Jan en ik zitten weer aan de Tolweg 10A. Goedemiddag Albert-Jan goedemiddag luisteraars, welkom. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, we zijn er weer. Jazeker. Het zonnetje schijnt. Heerlijk. En ik heb Lex nog niet gezien. Dus nee, nee, die onze weerman... Die komt ook niet hoor. Nee, die komt ook nee. niet Die zit lekker op het strand. Dus die gaan wij straks om half drie bellen voor het enige echte Zandvoortse weerbericht. En uh, ik ben benieuwd of het gezellig druk is op het strand. zijn natuurlijk twee grote evenementen dit weekend in Zandvoort. Uh, vanavond natuurlijk Dancing in the Street. En uh, vandaag, het is gisteren eigenlijk al begonnen. Uh, de DTM is in Zandvoort neergestreken. Dus wij gaan daar uitvoerig... Verslag van doen, live vanaf het circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En Willem heeft het enorm gezien. Ja, hij heeft al hele mooie foto's van auto's ja, ja, gestuurd. Ja, heel mooi. We zijn Dankjewel daar Willem. Zeer dankbaar voor. En, uh, in tegenstelling tot vorig jaar, toen was het dus alleen één race op de zondagmiddag om twee uur. Maar vanmiddag is er dus ook al een kwalificatie... want de eerste race die wordt vanavond om zes uur verreden. Dus twee races in de DTM en een prachtig programma daaromheen. Dus daar gaan we uiteraard voor het eerst om kwart over twee schakelen... met Willem van Densen. En die gaat ons helemaal bijpraten over het programma... en hetgeen zich afspeelt momenteel op het circuitpark Zandvoort. Uiteraard rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. En het is uh, weer een uitgebreide evenementenagenda... want er zijn van allerlei evenementen in en rondom ons prachtige dorp... Zandvoort die uw aandacht verdienen. Dus vandaar houdt u pen en papier bij de hand... want wellicht dat u dan even mee kan schrijven. Vast item ook half vijf het dier van de week. En het is een poes deze week en die luistert naar de naam Woesh. Het gedicht van de week, ja, het is, het is Zandvoort is één groot Duitse nederzetting op dit moment. De voertaal in het dorp is ook Duits. Dus het wordt een uh, Duits gedicht? Het wordt een Duits gedicht en uh, ja, we kunnen er toch niet omheen. En uh, onder de bezielende titel, uh, vrouwen regieren die welt. Niet in minnaar, maar die vrouwen regieren die welt. Dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Tussen de zomerse muziek door hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Nogmaals, DTM Wimbledon, de Tour de France, kwart over drie... komt onze collega Henny Rukert ons bijpraten... wat er in de eerste week van de Tour de France is gebeurd... en wat ons de komende week staat te wachten... dat allemaal rond de klok van kwart over drie. Te veel eigenlijk om op te noemen. Wimbledon had ik al gezegd. We, gaan, we volgen ook voor u het Golf, het Schotse Open... waar Luiten weer naar een, een pauze achter de présence geeft... en we kunnen u dan het laatste uur vertellen hoe het daarvoor staat... Wellicht, maar dat is even onder voorbehoud. gaan we het laatste uur ook even bellen met Marcel Arens. U weet wel, de mountainbiker die... De Kenia Classic. De Kenia Classic gaat verrijden van 10 tot en met 17 oktober. Ten behoeve van Amref Flying Doctors, de Kenia Classics. Hij is momenteel op hoogtestage in Spanje. En we zijn eigenlijk heel benieuwd hoe het hem daar bevalt. Want hij is ook niet gewend om in hitte te fietsen. Vandaar die hoogte stage in Spanje. Als het lukt, het laatste uur live uh, uh, Marcel Arends in de uitzending. Dus genoeg reden om de komende drie uur naar uw lokale zender te blijven luisteren. Zie FM. Met heel veel zomersmuziek. Hier is Henry Mendes. en loca. todo lo que me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 Se frontera. Henry Mendez, la voz del flow tropical. Para te sientas como una reina. Dale. Dus pak je radio. Len naar krant en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag hete zomer. Het is vandaag heerlijk zonnig hier in Salford En dat betekent ook heel veel zomershits op de radio. Als eerste hoor je uh, Harry Mendes en Minna. En erachteraan deze bang bang bang. Ja, het is een uh, nieuwe hit van Egarts. Het is uh, DTM weekend hier in Salford. We gaan over naar het circuit. Race Radio, Pit Report. En daar is zoals vertrouwd, onze race reporter ter plekke Willem van Dessen. Goedemiddag Willem, welkom. Ja, goedemiddag vanaf een uh, zonnig in Park Zandvoortschoon. Ja, het ziet er heel zonnig uit bij jou graadje of 25, nou uh, genoeg gezien hier ook, dus dat uh, prima vermaak uh, vandaag hier. En vermaak wat we gaan hebben op een lange dag, want uh, DTM dit seizoen uh, voor het eerst twee races per weekend. En de twee eerste race van die DTM-auto's, waar het allemaal om draait, uh, uiteraard, die, uh, ja, die start pas laat. Dat start om 6 uur uh, vanavond, dus uh, we hebben een lange dag uh, vandaag hier op het Skiweer uh, Park Zandvoort. DTM die zich trouwens uh, ook nog moet gaan pakken. ...kwalificeren zo dadelijk. Dat gaat om vijf uh, of drie uh, gebeuren. In een hele korte kwalificatie. Kwalificatie voor twintig minuten. Maar ze hebben vanmorgen uiteraard ook al uh, vrije trainingen gehad uh, twee keer. Wat we ook hebben gehad. Uh, vanmorgen is uh, Formule 3 race uh, voor het Europese kampioenschap. Ja, een startveld uh, 32 Formule 3 auto's. Uh, de race werd gewonnen door de Italiaan. Ja, en ik uh, ben gek op Italiaans, dus zou ik die naam uh, goed uit moeten uh, spreken. Antonio uh, Giovinazzi met op een tweede plaats uh, de zweet uh, Rosenquist. De Rosenquist, trouwens, uh, ja, voorheen uh, masterwinnaar hier op uh, Park, Zandvoort. Maar die jongen komt nooit verder als uh, Formule 3, uh, zijn zesde jaar al uh, Formule 3, ja, een F-haar rot dus met op de derde plaats uh, Duitser uh, Marcus uh, Pommer. Wat we nu hebben is de, Porsche Carrera Cup 23 Porsche Carrera's die daaraan deelnemen en het is toch wel een mooie geweld ook. Eén Nederlander daar aan de start, Wolf Nathan. Wolf, ja, die kan zich niet meten aan de die rijdt op de 22e plaats, dus ja, uh, voor, vanuit Nederlands oogpunt weinig uh, uh, festiviteiten uh, in verband met de uh, activiteit op de baan. Dat hebben we wel in een andere klasse, maar dat geeft de titel op zich al uh, aan. De Dutch Supercars. Uh, de Porsche zijn zojuist uh, gegaan in de derde ronde. Maar daar hebben we nu een uh, safety car, omdat uh, de kampioen, van het vorig jaar overigens. Uh, Team, uh, ja, die kreeg uh, een tik in de Darsam-bocht en die auto moet verwijderen. Vandaar dat het andere spul even achter de safety-car rijdt... met de aan de leiding uh, is dat uh, in die Porsche Cup Filip uh, Eng... met op de tweede plaats uh, uh, Matteo uh, Cairoli. Dus ik ga zo dadelijk als de auto van Niki Tim verwijderd is uit de terug aan bocht... ...zullen uh, ze op oorsnelheid uh, weer verder gaan om uh, uit te gaan maken wie daar de overwinning uh, gaat halen. Uiteraard hebben we van de DTM de vrije training gehad vanmorgen. En opvallend daarin was toch wel dat de BMW's het hier erg goed doen. Dit seizoen kwamen ze nog niet erg uit de verf. Maar als je even kijk naar de uitslag van de vrije training de tweede vanmorgen. Dan was het de Braziliaan Augusto Parcours met een BMW. Die de snelste was. Op de tweede plaats de Engelsman, alhoewel zijn naam erg zweet klinkt. Tom wist en op een de derde plaats ook al een BMW van de Italiaan Antonio Felix da Costa. Nou ja, zoals ik al zei, die gaat zo dadelijk rond 5 voor 3 gaan ze aan de gang voor hun kwalificatie. Ja, dus de BMW's moeten we dit weekend in de gaten gaan houden, Willem? Nou ja, in de vrije training hebben ze het in ieder geval goed gedaan. Of dat ook zo duidelijk in de kwalificatie gaat gebeuren, moeten we altijd afwachten natuurlijk... Ik Kijk nog even naar de snelheden vanmorgen in die uh, DTM-trainingen. De allersnelste met de hoogste snelheid dan op het rechte eind, dat was uh, Miquel Molina. Die rijdt in een Audi en die behaalde uh, ja, de respectabele snelheid uh, kort voor de tarjanbocht van 265 km per uur. Dat zijn toch wel snelheden waarvan je zegt: ja, yeah, dan komt zo'n bocht heel snel op jou. <laughs> <Ja>, Willem, <laughs> heb je al DTM-coureurs kunnen spreken? Nou ja, onder andere Spanjaard uh, Daniel uh, Juncadella. Ja, hij was erg blij uh, met zijn antwoord. Ja, dat is hier altijd wel geweest. Ik zeg, je, de drie toen is hij altijd te winnen. Uh, en ik zeg, ja, waarom dan? Ik zeg, uh, in het hele seizoen is dit de enige baan zonder tracklimits. Ik weet niet of het jou iets zegt, uh, tracklimits. Maar we worden er al onderhand een beetje uh, gek van. Uh, in allerlei klassen. Op heel veel circuits heb je van uh, in plaats van uitloopstroken uh, en grasvelden of grindbakken uh, ligt een plak asfalt en dan mag je niet meer opkomen uh, als je dat doet met alle de wielen ja dan krijg je een uh, tijdstraf of je snelste ronde wordt afgenomen dus dan hoef je hier helemaal geen zorgen over te maken als je het hier hebt, uh, tracklimits we hebben hier uh, natuurlijke tracklimits uh, ja, dan word je voorzelf wel gestraft want dan ben je een stuk langzamer okay. en dat is heel heerlijk, uh, natuurlijk Ja, mooi uh, weekend uh, gaan we tegemoet uh, Willem, een uh, Duits weekend hier in Salvoort. Betekent ook heel veel Duitsers op het circuit, of zie je ook zo nu en dan een Nederlander? Nou ja, die zijn er ook wel uh, natuurlijk. Hè. En het, uh, ja, het speelt uh, mee natuurlijk uh, dat het uh, van het heerlijke weer is. Uh, de race, een lange race dan van 6 tot 7 de DTM. Dat heeft weer te maken met de, uh, televisie uh, natuurlijk. Er zijn andere wedstrijden in Europa bezig, waar ook op wieltjes geregeld. wordt. Weliswaar twee En de Tour de France doe ik daarop. Dat wordt uitgezonden op Duitsland. Ja. En dan wordt dit uh, in verband met die tv-uitzending, wat, wat toch heel belangrijk is uh, voor die automerken en de, de, de reclames uh, dat ze daar gepromoot worden op de tv. Is dit even verschoven uh, naar 6 uur. Oké, okay, uh, nou, uh, we krijgen straks de, de warm-up, laten we zeggen, voor de, voor de qualifying van de DTM. Zo rond de klok van uh, drie uur. Uh, ja. maar waarom uh, zijn ze overgestapt van één race naar twee races? Ik heb er een idee nee, nou ja. over, maar zeg het uh, eens. Nou ja, het is dus toch ook om het aantrekkelijk te houden. Hè? En ook om, uh, ja, eigenlijk dat DTM uh, acht wedstrijden in het seizoen... Ja, en om het kampioenschap in acht wedstrijden te beslissen. Is er eigenlijk weinig, want als je dan één of twee keer uitvalt, uh, dan ben je eigenlijk al op. En nu heb je 16 wedstrijden waarin punten te behalen zijn. Dus ja, dan is de kans voor iedereen iets wat meer. En het is natuurlijk ook uh, richting uh, publiek uh, ja. veel aantrekkelijker. Oké, okay, nou we komen uh, dit uur zeker nog bij je terug uh, Willem. Want uh, de, het barst van de, van de raceklassers uh, dit weekend. En natuurlijk uh, de hoofdmotor DTM. We komen straks weer bij je terug. Oké, okay, tot zo. Tot, tot, tot ook zo, dankjewel Willem van deze vanaf het circuit Park Zandvoorts... Ja, de studio aan de tolweg, Tina. Daar zitten Albert en ik nog tot aan vijf uur vanmiddag. Heel veel zonnige muziek gaan we nog voor je draaien. En natuurlijk informatie voor Zandvoort en de regio. Reden genoeg om te blijven luisteren naar je eigen lokale omroep, CFM Zandvoort. Met nu de single van TVV. dream. It's like a bad dream. Money's the Weinig hè bij CFM. De muziek uit de jaren 90. Ditmaal hoor je Stevie V wel uit de jaren 90 inderdaad. Met Dirty Cash. Nou, Lex van der Hoorn die is uh, niet gearriveerd in de studio, dus we gaan hem zo bellen, Albert Jan. Dat is een goed teken, laatst Ja, dat denk ik ook. Nou, dan wordt het uh, mooi weer hoor. Lex is lekker aan het genieten op het strand. Zo dadelijk het weer met Lex van der Hoorn. Maar eerst deze. Baby, when I met you, there was peace. Under. I set out to get you with a fine tute. Radio en dan lekker genieten van het mooie weer hier in Zalfvoort op het Zalfvoortse strand. Wat wil je nou nog weer? Ja, de, de single van de Kenny Rogers, dat was Islands in the Stream. Over Zalfvoortse strand gesproken, daar zit Lex van Oren. Goedemiddag Lex, welkom. Ja, live from the beach. Eh? Live from the beach. Hoe <laughs> is het daar? <laughs> yes. <laughs> yes, yes. Very nice. Scherinda, ja, eh, het, het, het, het strandleven begon eh, wat later op gang te komen vandaag, want het was eerst hè. Dat heb je wel gezien waarschijnlijk als je vroeg je bed uit was. Ja, ik zag het uh, op de webcam, op de CFM-app. Denk hé, hey, bolletjes, bolletjes. ja, je kan er ook gewoon naar buiten kijken, man. <laughs> ja. Nee, maar dat vind, dat vind ik veel spannender, joh. Oké. <laughs> nee, dan kan ik meteen op het strand kijken, hè? Daar gaat het om, dus. Ja, precies. Maar uh, nee het ziet er goed uit voor vandaag. En uh, er staat een, een zwakke tot matige. Eerst was de wind in de zuid. En uh, toen was het om half twaalf was het 26 graden in het dorp. En de wind is nu inmiddels naar het westen gedraaid. En dat is een aangename strand. En de temperatuur die is nu gedaald tot een graad of uh, 24 in het dorp. En een graadje lager. Waar we het op 23 graden. Nou, en vanavond... Blijft het ook droog. Uh, aan het eind van de middag komt er wat meer sluierbewolking, maar die houdt lekker de warmte vast. En dan uh, komt de temperatuur vanavond uit in het dorp ongeveer op 20 graden. En de namiddag zakt hij naar 17. Nee, hey, dat komt ja, mooi uit, want we gaan uh, dansen in de straat, hè? Dus... Ja, dat, daarom heb ik die temperatuur ook eventjes bekeken, speciaal hè? Heel goed. <laughs> ja. Nou, dan morgen is een andere koek hoor. Different koek morgen. Dan is het uh, wisselend bewolkt Met, uh, vooral in de ochtend hebben we een regenkans. En, en dan uh, later in de middag dan kan het gaan opklaren. Dus morgen uh, geen strand weer. Hmm. Uh, maar wel regenweer. weer. Ja, lekker regenbandjes. Spannend. Ja, uh, even lekker gokken. komt gaat het wel, gaat het niet regenen. Maar s'morgens dan, uh, dan is het dus een regenkans. En dan staat dat matige tot vrij krachtige Zuidwestenwind... En de temperatuur, ja, daar moeten we eventjes in Dan komen we op 19 graden uit. Het verdrie! Ja, dus dat wordt gewoon een, een jekje aan en, of zoiets. En dat pluutje weer meenemen. Ja, en dat pluutje meenemen. Want en, en er staat er dus een uh, matige tot vrij krachtige wind. Dus ja, die zou je wel. Uh, misschien voor de windvanger is het ook wel lekker, zo'n pluutje, toch? Ja, heel <laughs> ja. Ja. Dus, Lex, dus Lex, als ik je goed begrijp, ga je vandaag boodschappen doen, omdat het morgen gaat regenen. Nee, morgenmiddag ga ik boodschappen doen. Oh ja, morgenmiddag. Ja, dat is ook goed. Ja, ja dat mag ook. Ja. ja, nee, dat heb je goed uitgerekend. Ja, precies. Nou, daar, daar, daar plan ik dus mijn boodschappen doen op, hè. Uh, dan maandag, dan is het ook het meest bewolkt, met kans op wat regen. Met een matige tot krachtige zuidwestenwind. ...met een temperatuur van ongeveer 20 graden. Dus ja, en dat is wel uh, de temperatuur die we in deze tijd van het jaar hebben... ...want uh, de maximum in deze tijd van het jaar is rond de 21 graden... ...dan hebben we de normale temperaturen. Oh, één graadje eronder, val mee. Ja, een graadje eronder. En dat hebben we dus dinsdag ook, zitten we er een graadje onder. Uh, het is dan meest bewolkt, met ook kans op het regen... ...met een uh, matige tot vrij krachtige zuidwestenwind... Nou, de verdere vooruitzichten is dus uh, vanaf zondag het is het meest uh, Nederlandse zomerweer. Dus dat is wisselvallig, af en toe een zonnetje, kals op het buitje. Met uh, maximale temperatuur van ongeveer 20 graden. Mm. En uh, vanaf donderdag, ja, ga ik er even de positieve kant op. Kijk. Vanaf donderdag, dan kan het uh, warmer worden en dan uh, krijgen we meer zon. Dus... Dan moet je tegen die tijd even kijken op uh, www.meteopagina.nl... dan hou we op je helemaal op de hoogte. www.meteopagina.nl, maar op tv ook toch? En op tv dagelijks 24 uur per dag. En op Twitter en Facebook op Meteo Software. Dan weet je precies wat voor weer het werkt. Heel goed, we mogen je weer hartelijk uh, danken Lex voor, uh, voor je weerbericht... En het goede nieuws voor uh, eind, eind volgende week, hè? Vanaf donderdag, ja, nou, daar zijn we wel blij mee. Ja, ja nou, vanaf donderdag gaat het weer warmer worden. Heel en goed. hoe het dan verder gaat, ja, dat weet je waar je moet kijken. Oké. Okay. Hey Lex, dankjewel en geniet van het mooie weer nog uh, op strand vandaag. Dankjewel. je en okay. een fijne dag verder. Oké, okay, dat was Lex. Oh. Doei. Doei. Okay. Ja, en hier is weer nieuwe muziek bij CFM. Felix en Ain't Nobody. Got your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 ...zijn we van de markten thuis hoor. Als eerst door je de nieuwe single van Felix en Eendap Barney... Een ...lekkere dansbare plaatsen op de zaterdagmiddag. Gevolgd door een nederpop op zijn best... ...gingen we terug naar de jaren 80 met stiekem met je gedanst... ...de single van Toontje Lager. Nou, we hebben hem vanmorgen in uh, Goedemorgen Zandvoort kunnen horen, Huig hij is de bezitter van uh, ja, het schoonste strandpafiel van Nederland. Ja, de awards. We hebben vorige week ook al aandacht aan geschonken. Dat is natuurlijk een prachtige promotie voor uh, stemmen op het schoonste strand van Nederland. Nou, daar wilde ik eigenlijk heen. Oh, daar wou je heen? Ja. ja. Dan kom ik erop, hè. Nou, ja, luisteraars, want het schoonste strandenverkiezing is weer uh, gestart...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 Zandvoort... En dat kan allemaal via de website www.supportervanschoon.nl. www.supportervanschoon.nl Dus ook voor deze verkiezing geldt, laat uw stem niet verloren gaan. Zo is dat. Tot wanneer kunnen we nog stemmen? Tot en met 13 augustus. Tot en met 13 augustus. En stem uiteraard op Zandvoort. Het schoonste strand van Nederland. We hebben al het schoonste strandpavioen, Talassa. En dan wordt dit er natuurlijk ook bij. Dus laat je stem inderdaad, zoals Albert jou zegt, niet verloren gaan. Het is 14 minuten over half drie geworden. De zaterdagmiddag van CFM in volle gang. En straks na vijf uur krijgen we fret weer. Hè? Ja, Dat is altijd gezellig. Maar wij zitten er nog even tot aan vijf uur vanmiddag. Met heel veel zonnige muziek en informatie voor Sandvoort en de regio. Uit de jaren tachtig. Agneka, Veldskok en de Heed is on. We communiceren zo, hoor, met de wereld van deze op het circuitpark. Zonvoort. Gaat helemaal goed. Word je vrolijk van? Echt wel. Ja, prachtig weer. Ja, mooie ja, race Mooie, mooie, mooie raceauto's. Dus we gaan straks weer naar de volgende plaats. Gaan we gelijk beschakelen met het circuitpark. Zandvoort. Dat zeg je helemaal goed, uh, Albert Young. En die volgende plaats, dat is de nieuwe single van Carol Emerald. En die heet Sense. Sinds. ZFM Race Radio Pit Report, Report. Ja, op jan we gaan eens even kijken of we een verbinding kunnen krijgen met het circuit. Uh, Vangen. Nou, ik doe het mijn... maar. Ja, ja wat, wat hoor ik nou? Uh, doe Maar, maar diegene die u probeert te bereiken, die neemt niet op. Nee, ik hoor het. <laughs> Oké, okay, nou, proberen we het uh, nog een keer in. Anders uh, doen we het, uh, het zometeen nog eventjes. Draaien we nog even uh, zomersheets, op de zaterdagmiddag bij CFM. Hier is Rigiera en vamos a la playa. Ja, daar hebben we zin in natuurlijk, hè. Weet dit mooie weer. En dan de radio meenemen en zetten op CFM 106.9. live overschakelen naar het circuitpark Zandvoort. Naar Willem van Deense voor de DTM. Want zo dadelijk gaat de kwalificatie al daar beginnen, Willem. Ja, dat klopt. We krijgen straks een korte, weliswaar, kwalificatie van de DTM. Die gaat over 20 minuten. En dan weten we, ja, om kwart over drie weten we dan wie vanmiddag van pook... Die dan eigenlijk al vanavond om zes uur van uh, Paul mag vertrekken in de eerste DTM-race van dit weekend hier op Zandvoort. Uh, we hebben zojuist uh, Finus gehad. Dat neem ik toch nog even mee van de Porsche Carrera Cup Duitsland. Die race werd gewonnen uh, door de Oostenrijker Filip uh, eng met op de tweede plaats de uh, Duitse. Michael Ammermuller. En derde was het daarin uh, de Spanjaard uh, Alex uh, Ribas. Uh, drie mannen die uh, vorige week uh, woensdag hier uh, nog getest hebben met de poortjes. Dus dat heeft uh, voor hun toch wel uh, vrucht afgeworpen. Uh, grootste uh, pechpogen was Niki uh, Tim uh, daarin, uh, die uitgeval was. Uh, Vorig reisweekend op de Norensring uh, was hij nog heren en meester. Hier kwam hij er niet aan te pas. Morgen gaat hij in de Kansing. Ik wil overigens niet zeggen dat Niki uh, zo uh, richting Rond, want hij heeft nog andere taken. Hij mag later vanmiddag in een BMW of in nou, BMW, oh mijn, een DMW, ja. een DTM Audi, mag hij de taxichauffeur gaan spelen En mensen een beetje gek gaan maken in zo'n auto. Dus, ja, je, kan je kan eens slechter treffen, toch? Ja, die ja. komt toch nog alleen zo rondjes dan vandaag, ondanks de uitval in de Porsche Carrera. Maar je zei het al, we gaan zo dadelijk beginnen met de qualificatie voor Race 1 van DTM hier op zondag. En ik uh, ben benieuwd of de BMW's uh, datgene wat ze in de ochtend hebben laten zien, uh, en gistermiddag ook al, of ze dat uh, kunnen voortzetten. Of dat uh, toch nog een, uh, ja, iemand uit, uh, wat uit de hoek tovert uh, bij Audi of Mercedes. En wie het dan zou moeten zijn bij uh, Audi, ja. Het zou of uh, extreem uh, kunnen zijn, hier al uh, viervoudig winnaar, of de leider in het kampioenschap op dit moment, de uh, britte uh, Jamie Green Oké, okay, even een vraagje. Is die kwalificaties, gaat hetzelfde als bij de Formule 1, Q1, Q2 en Q3? Nee, dat uh, was de afgelopen jaren wel uh, zo natuurlijk met die ene uh, race. Maar dat is nu niet meer. Uh, iedereen heeft uh, 20 minuten de tijd en de gelegenheid om zijn uh, snelste ronde neer te zetten. Dus daar, is, uh, daar zijn ze van afgestart ook. En dat heeft ook te maken natuurlijk met die uh, twee uh, races uh, per weekend. Om uh, iedereen eigenlijk uh, zoveel mogelijk kansen te bieden. Om oh. goed te kwalificeren en resultaten te behalen in de race. Spannend uh, Willem. We komen straks bij terug met de, wellicht de uitslag van de qualifying voor de race vanavond, vanavond om zes uur. Hartstikke bedankt voor zover. Ah, Oké, okay, tot zo. Hoi. Dankjewel Willem van Eerzen vanaf het CQ Park Zandvoort. En iedereen van dit programma het op Zaterdag zit er alweer op. Zo dadelijk een uitnieuwse weer van drie uur zuiden nog twee uur lang met heel veel muziek en informatie. Ik zeg graag tot It's zo. De disco scene.